Een belangrijk punt hier in deze discussie is ook dat de rechter niet aan rechtspeigering mag doen. Leggen partijen een vraag bij hem neer dan zal hij een antwoord moeten geven, zelfs als dat op een politiek gevoelig terrein ligt. Doet hij dat niet, dan zouden we in een fase van wetteloosheid kunnen komen.